Twee uur, Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Eurocommissaris Nelly Kroes van de VVD heeft afstand genomen van de kritiek van prominente partijgenoten op de Belgische politicus Guy Verhofstadt. VVD-Kamerlid Verheijen zei onlangs dat eurofielen gevaarlijker zijn dan rechtspopulisten, zoals Geert Wilders of Marine Le Pen. Hij noemde als voorbeeld Europarlementariër Verhofstadt en hij kreeg bijval van oud-VVD-leider Frits Bolkestein. Nelly Kroes zei in het tv-programma Buitenhof... doorgewinterde politici moeten nadenken voordat ze zulke one-liners debiteren.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 De Britse geheime dienst weet wereldwijd in welke hotels diplomaten logeren. Die onthulling staat in het Duitse weekblad De Spiegel. Het blad schrijft dat de informatie afkomstig is van klokkenluider Edward Snowden. De Britse geheime dienst heeft in de reserveringssystemen van de grote hotelketens spyware geïnstalleerd en krijgt daardoor de namen van diplomaten binnen en de kamernummers die ze hebben geboekt. Zo kan de dienst zorgen dat de telefoons op die kamers worden afgeluisterd, schrijft Deer Spiegel.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 Lokaal wat motregen. Het wordt van 6 graden in Limburg tot 11 op de Wadden. En komende nacht is er weer nevel en mist. En dan wordt het van min 6 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie met werkzaamheden op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaandam. Daarom staat er voor het knoop in Zaandam 2 kilometer.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 Goedemiddag, in de komende uren gaan we van schaatsen via hockey, volleybal, tennis, snowboarden, short track, golf, boksen en honkbal naar schaken in Formule 1. Oftewel zoek uw favoriete sport maar uit, want bijna alles komt voorbij deze middag. De beste twee tennislanden van de wereld bestrijden elkaar op de slotdag van de Davis Cup finale. Tsjechië staat met 2-1 voor tegen Servië. En daar mag de Servische kopman Novak Djokovic 2-2 van proberen te maken. Zometeen tegen de Tsjechische nummer 1 Thomas Berdig. Hockey-dier in hartenieren. Joost Bellaert is zometeen te gast in de studio... om te praten over zijn carrière als hockeycoach die erop zit. Hij stapte begin deze maand op bij hoofdklasse Laren... en besloot dat het mooi is geweest. Zometeen horen we onder andere waarom. We staan ook op het hockeyveld voor een verslag van de mannenwedstrijd Amsterdam Kampong. Er is volleybal uit de vrouwen Eredivisie tussen Pilpush en Setup 65. Hans Beum komt langs om te vertellen alles eigenlijk wat we moeten weten over de schaak kamp om de wereldtitel. We kijken terug op de o zo belangrijke wereldbekerwedstrijd de Shorttrack van Colomna. Belangrijk voor de speler van Sochi. En ook een uitgebreide reportage over honkballer Rick van der Heuk. Die in het land is voor een door hemzelf bedachte serie Clinics. Tot zes uur, langs de lijn. Music van Arthur Conley. Het is de derde en laatste dag van de Davis Cup finale. Belangrijkste tenniswedstrijd voor mannenteams. In Belgrado speelt Servië tegen Tsjechië en Servië staat na twee dagen met 2-1 achter. Marcela Mesker, jij gaat zo meteen kijken naar de clash tussen de beide kopmannen, Djokovic en uh, Berdig. Uh, ja, is Tsjechië nu favoriet eigenlijk? Want die staan voor. Ja, ik denk dat uh, Servië het. Uh heel somber inziet. En uh, het lijkt me een uh, hele lastige klus... voor Novak Djokovic. Van wie natuurlijk verwacht wordt... dat hij uh, gaat uh, winnen van Thomas Berdi. Ze staan op het punt van beginnen. En dan is het pas 2-2. Dus wat Djokovic ook doet... ja de buit is dan niet binnen. En uh, ja dan komt het aan op mogelijk... een vijfde beslissende wedstrijd. Nou, dan heb je de ervaren Radek Stepanek. We hebben gezien hoe goed hij speelde... gisteren in de dubbel. Hij was echt de man of the match. Vrijdag verloor die dan, maar weliswaar in een goede partij van Djokovic. Dus hij is de ervaren routinier. En dan speelt hij tegen een rookie, uh, Dusan uh, Lajovic... nummer 116 van de wereld... die ja, voor het eerst voor het echi meespeelt. En die zou het dan moeten doen voor Servië. Dus alles bij elkaar opgeteld. Is natuurlijk vandaag uh, Tsjechië uh, de grote favoriet. Misschien dat Berdy het ook kan afmaken... maar ja, dan moet hij van Djokovic winnen. En uh, onderlinge ontmoetingen hebben ze 16 Keer gespeeld, Waarvan Djokovic er 14 won. Dus wat dat betreft is de kans op een 2-2 uh, misschien wel wat groter. Alleen ja, uh, die laatste partijen, ja. daar kan het straks om gaan. En voor de mensen die dat de afgelopen dagen hebben gemist. Waarom speelt Dusan Lajovic? Want Servië had toch wel meer toppers dan alleen Djokovic. Ja, Servië is een van de sterkste tennislanden. Ook qua Davis Cup ranking heb je Tsjechië 1 en Servië op 2. Maar ja, ze missen Janko Tibsarevic. Ook een heel trouw en vooral goed uh, Davis Cup speler. Hij heeft een voetblessure, kon niet worden ingezet... moest donderdag uh, afhaken. En uh, ja, we weten dat Viktor Troitsky, die andere goede Serviër... ervaren jongen, ook uh, deel uitgemaakt van 2010-team... toen uh, Servië de Davis Cup voor het eerst won... Uh, hij is geschorst wegens het missen van een dopingcontrole. Mag een jaar niet uh, aan de bak. Dus uh, twee van uh, de cruciale enkelspelspelers die zijn er niet. En dus ja, wordt het Dusan Lajovic, Arme jongen zou je zeggen. Ja, of de held van de natie. Dat kan ook nog. Ja, zeker. We blijven kan. het volgen deze hele middag, Marcella. Bij de wereldbekerwedstrijd Schaatsen in Salt Lake City... sneuvelt het ene record na het andere. Afgelopen nacht werden er naast tientallen persoonlijke en nationale records... ook twee wereldrecords gereden. De Nederlandse achtervolgingsploeg bij de mannen... deed het voor de tweede keer binnen een week. Van het record dat een week geleden in Calgary werd gereden... werd anderhalve seconde afgehaald. De tijd is nu drie minuten, 35 seconden en 60 honderdste... van Sven Kramer, Jan Blokhuizen en Koen Verwij. Kramer was daar tevreden mee. Ja, dat is zeker beter, ja. Twee seconden houden is altijd beter, ja. Wat was er vandaag goed? Want de voorsprong richting de Amerikanen was ook, was ook groter. Wat, wat ging er dan nog beter? Nou, ik denk vooral uh, dat uh, mijn start in de eerste ronde gewoon uh, bepalend was. Uh, in ieder geval voor, voor de eerste paar rondes. Ik was vorige keer uh, was gewoon, ja, eigenlijk gewoon te langzaam, waardoor uh, ja, die, die eerste twee ronden ook te langzaam zijn. En, uh, ja. Ik reed nu uh, 30-3 volgens mij, eerste, eerste volle ronde... Met een halve ronde van, uh, van 12-9. Ja, dus daardoor zijn die eerste ronde ook gewoon 26-0. Hebben jullie tijdens zo'n race nou ruimte om soms nog een beetje te improviseren? Of voeren jullie gewoon heel strak een plan uit? Nee, er wordt, er wordt gewoon niet geïmproviseerd. Op De manier? Uh, ja, nou ja, ik denk het wel. Ik denk dat we een, uh, uh, gewoon een heel strak plan hebben voor, uh, voor de wedstrijd. En uh, zo wordt het gewoon uitgevoerd. Nou dan staat weer een wereldrecord. Dan nou heb je vandaag misschien een beetje meegekregen dat Sangwali een belachelijke tijd rijdt. Dat Koen een Nederlands record rijdt op de 1500. Het ijs zit snel. De luchtdruk is laag. Jij rijdt morgen 5 vijf kilometer. Um, ja, gaat het worden? Ja, geen idee. Ik zit in een laatste rit tegen Jorrit Bersma. En we uh, gaan het zien. Maar de laatste rit, daar zeg je iets. Um, ben je zelf ambitieus om, om, om gebruik te maken van de omstandigheden? Of als het niet hoeft, dan hoeft het niet? Nee, ik, ben, ik ben niet ambitieus, nee. Meen je dat serieus? Ja, meen ik serieus. Als, als je het morgen met, met minder energie voor elkaar kunt krijgen... zou je dat dan doen? Uh, ja, ik, ik probeer wel uh, zo, uh, zo makkelijk mogelijk door deze, uh, ja, deze drie weken hierheen te komen. En uh, ja, dat klinkt misschien een beetje gek. Maar uh, ja, het is, uh, ja, dat hoort bij het plan en uh, stick to the plan. Klinkt op zich niet gek omdat het seizoen lang is. Maar je krijgt als schaatser natuurlijk niet veel kansen om op deze banen te rijden in de vorm die jij nu hebt. En een wereldrecord is voor jou natuurlijk ook best wel lang geleden. Ja, nee, klopt. Daar, daar heb je ook gelijk in. En natuurlijk uh, als uh, de kans zich voordoet en je zit één keer in de rit. Maar een wereldrecord, dat, dat trek je nooit naar jezelf toe. Dat is niet. Dat, daar ga je, niet je gaat niet zo'n vijf kilometer zo gigantisch geforceerd in. Weet je, de, je begint lekker en dan komt hij. En dan krijg je op een gegeven moment het gevoel en de swing te pakken. Ja, en, en dan kun je hem doortrekken als je dat hebt. Maar om er meteen vol in te klappen, dat uh, werkt meestal niet. Sven Kramer, vanavond in actie dus op de 5 kilometer. Het andere wereldrecord van de afgelopen dag... werd gereden op de 500 meter bij de vrouwen. Weer door de Zuid-Koreaanse Sangwa Lee. Ze scherpte haar eigen record aan naar 36-36. Een verbetering van twee tienden ten opzichte van het record... dat ze vrijdag reed. Irene Wust revancheerde zich op de 1500 meter. Ze verbeterde het Nederlands record naar 1,52-08. En daarmee won ze ook de afstand... Wust was uiteraard blij met het resultaat... maar er was ook nog een lichte kanttekening. Ja, nou, liefst nog iets harder. Maar het was inderdaad de geest die ik uh, vorige week naar op zoek was. En nu maakte ik weer eindelijk mijn slagen af. Dus, uh, Heel even over wat je net zei. Liefst iets harder. Baal je dan dat het geen wereldrecord is? Ja, net niet natuurlijk. Ik bedoel, als je zo dichtbij zit... nou is uh, 14 e nog steeds zoveel op de 1500, maar... Het waren maar, maar drie. Wat zei je? Het waren er maar drie. Tien. Oké, okay, drie, ja. Maar goed... Uh, ik ben wel heel blij dat ik een Nederlands score heb gereden. Het is toch vijf en stop 5 ,5 jaar geleden dat ik een PR heb gereden op deze afstand, dus uh, ja, dan doe ik het gewoon goed. weet je ongeduldig na vorige week? Van waarom komt het niet? Nou ah ja, ongeduldig is niet het goede woord, want ik wist natuurlijk wel dat ik goed bezig was en dat er een goede lijn in zit en dat ik op mijn, precies goed op mijn route lig. Maar ja, als je op zulke snelle banen rijdt en als iedereen zo hard rijdt je ziet dat Jean Wali vandaag 36-3 rijdt, ja, dan wil je ook en dan, is uh, dus niet uh, ongeduld, maar dat is meer uh, ja, de winnaar in mij die uh, dan ook heel hard wil schaatsen. Is dit nou mede ook de reden dat we jou gisteren op de drie kilometer niet hebben gezien? Nou, niet, niet, ik heb niet afgezegd toen ik vandaag beter was. Het was gewoon... Helpt het wel, denk je? Tuurlijk ben je wel wat frisser, zeker. Maar, uh, ja, weet je, ik heb gewoon heel veel programma en normaal gesproken op laaglandbaan dan, uh, ja, dan rijd ik dat altijd, ook twee weken achter elkaar, alleen... Ik merk dat ik op hoogte wel iets, iets minder herstel en je moet wel, uh, moet wel slim blijven bezig zijn en uh, niet uh, alles kapot maken hier op hoogte. Want daar ga je, uh, schiet je niks mee op. Dus keuzes maken. En, uh, dat klinkt nu heel makkelijk, maar het was een heel moeilijke keuze. En je lacht weer. En ik lach weer. Dus ik ben, nu ben ik heel blij met de keuze. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het gisteren wel moeilijk had. Als je kijkt naar je race van vandaag, hè, is, er dan, is er dan nog iets waar je van denkt, vandaag had het nog beter gekund? Of was dit nagenoeg, ja perfect bestaat niet, maar nagenoeg perfect? Nou ja, het is nagenoeg perfect, want ik natuurlijk een uh, Nederlandse koorrij. Uh, opening had wel wat beter en wat sneller gekund. En ja, de buitenbochten snellen snel heel goed uit. Maar met deze hoogte en deze druk op je benen zijn de binnenbochten wel heel erg lastig met deze snelheid. Maar goed, uh, niet te veel klagen. We moeten ook gewoon genieten van dat ik vandaag weer een Nederlandse koor heb gereden. Dat zei iedereen wust, nog uitheijgend van haar race op de 1500 meter. Op de 1000 meter bij de mannen was Shawnee Davis weer eens de beste. Hij versloeg in zijn rit Kjeld Nuis, die uiteindelijk ook tweede werd in het klassement. Nuis keek desalniettemin met tevredenheid terug op zijn race. Eigenlijk uh, bijna perfect. Was er een moment dat je dacht: ik heb je? Um, ja, hier op de kruising al eigenlijk. Maar ja daarna verpruts ik het ook gelijk. Dus. Uh... Hoe verpruts je het dan? Want het is een goede race, het is een geweldige tijd. Verprutsen lijkt er niet echt bij te horen, maar waar zit dat dan in voor jezelf? Nou, ik ging gewoon super van start. Twee nou, bijna perfecte buitenbochten en toen zat ik op de kruising al achter hem gewoon. En Jak zat er voorbij, er voorbij. Ik dacht oké, okay, het okay, gaat goed, gaat goed. Toen bleef ik denk ik net iets te lang achter hem rijden, waardoor nou, de bocht er ineens was. En, uh, en ik nou, te vroeg op de blokken zat en dat wil je eigenlijk pas vanaf uh, halverwege de bocht. Ja, toen kwam ik zo met die snelheid in de knoei dat ik uh, aan het eind van de bocht zijn, zijn baan inwaaide. Door de blokken heen. En dan doe je toch twee, drie slagen. Even voorzichtig dat je niet op een blokje gaat staan om gewoon, uh, het niet helemaal te verpesten. En er ja, komt er nog een rondje 24-6 uit. wat dat wou ik zeggen, dat, dat is niet slecht. Nee, nee, maar dat had zoveel harder gekund. Omdat je gewoon, je trekt hem dan het rechte stuk op. En nu doe je eigenlijk waar je wil uit zo snel, dat doe je nu voorzichtig. Ja, nou, dat is niet optimaal. Is dat dan dat je, dat je in zo'n race toch een beetje te veel op een tegenstander gaat rijden? Onbewust misschien, maar... Uh, ja, nou alleen deze kruising dan, ja. Ja, dan kom je uiteindelijk die laatste ronde in. Voel je hem dan komen in de laatste bocht? Nee, ik zeg niet. Ik zat gewoon uh, goed blijven bewegen, hoor. ik Nog één buitenhoog aan. Het was net niet genoeg. En vanavond gaan de wedstrijden door in Salt Lake City met de derde en laatste dag. Onder meer dus met de vijf kilometer bij de mannen. Sven Kramer zat vorige week in Calgary al dicht bij het wereldrecord... En dit weekend gaat het overal wat harder, dus dat belooft wat. Vanaf half tien is al dat schaatsen te zien via de website. Het is bijvoorbeeld ook op de radio, want de duizend meter voor vrouwen valt precies in onze avonduitzending van Langs de Lijn tussen tien en elf. Tonight. You're welcome Jovanka was dat met lockdown. De finale van de Davis Cup tussen Servië en Tsjechië. Met Djokovic tegen Berdych. Marcella. Ja, ze zijn net begonnen. Het gaat on 2-1 voor Novak Djokovic. Berdi geserveerd. Maar die slaat nu een bal uit. En dan wordt het voor het eerst de breakpoint in de wedstrijd. Want het wordt 15.40 na een lange tempo-rally... waarbij Berdich net zijn backhand langs de lijn... net achter de baseline neerlegt. Dus het wordt een kans voor Novak Djokovic. Twee zelfs op rij. Het publiek gaat tekeer. Het is volle bak in de Belgrado Arena. 15.500 toeschouwers. Ja, en die zullen hun kele schoren gillen... om Servië vandaag er nog doorheen te helpen. Service komt van Berdic. Die is goed naar de voorhand van Djokovic. Rally aan de gang. Backhand Djokovic. Rustig, diep, langs de lijn van Berdic. Uh, Bertig nu cross. En uh, zo zijn ze een beetje voorzichtig. Goede marge over het net, zo uh, 1 tot 2 meter. Slice backhand uh, van Bertig. Iets meer tijd dus voor Djokovic. Maar hij doet er niks mee. Rally gaat door, cross. Langs de lijn nu van Berdic. Cross uh, En die gaat uit uh, van uh, Novak Djokovic. Die dubbelhandig geslagen backhand. Een hele rustige, voorzichtige rally van beide kanten. Het is natuurlijk nog uh, vroeg in de wedstrijd. Het is een best-of-five. Er wordt gespeeld om drie gewonnen sets. Maar je wil niet in het begin van een set uh, je service verliezen. Want dan ga je achter de feiten aanlopen. Dus Berdytje leeft hier nog. Maar het is nog 30-40. Nog één breakpoint. Kijken of hij dat weg kan serveren. Want hij is natuurlijk met zijn lengte 1,96 meter. En een uh, geweldige goede techneut is het een uh, harde serveerder. Eerste service heel goed. Maar die return ook. En dus gaat de rally weer. Voorhand in het net van uh, Novak Djokovic. En uh, dat betekent dat uh, Berdi die twee breakpoints het eerste gevaar in de wedstrijd uh, wegpoetst. Het wordt uh, 40 gelijk. Het is uh, Servië nog die 2-1 voor staat. Maar Berdi serveert en uh, kan het dus weer langzaam gelijk gaan maken. Inmiddels aangeschoven hier in de studio Joost Bellaert. Goedemiddag en welkom. Dank je. Uh, hockeycoach, of we moeten eigenlijk zeggen oud-hockeycoach. Voormalig bondscoach, dat sowieso. En tot anderhalve week geleden coach van de Heren van uh, Laren. Maar toen gooide u ineens de handdoek in de ring. Ja, dat is wel een, proces. Dat, is wel een proces. dat duurt altijd wat langer natuurlijk. Uh, het, het gaat altijd om uh, prestatie, dus er waren weinig punten. We stonden echt onderaan. En uh, voordat we het eerste punt haalden was er al wat ontevredenheid. Natuurlijk ook en ongerustheid bij de club. En ik vond het zelf ook uh, lastig worden. We hebben een heel nieuw team gemaakt dit jaar. Uh, en ja, dan, uh, dan moet je en geduld hebben, maar je moet wel eens een keer meezitten. En dat gebeurde niet. En uh, ja, dan krijg je, uh, wat moeten we eraan doen? Want je, dat, je krijgt al die mechanismen natuurlijk die in de sport werken. En ja. Ik loop al zo lang mee, dus ik was daar niet verbaasd over. En de druk erop en de pers en de erop, erop. En de druk erop en de pers erop. En ik doe dat eigenlijk uh, niet voor mijn vak. Eh, dus ik ben nou een van de weinige niet-profs. Dat was ik vroeger wel, maar nu niet meer. Nou, de pers viel dan nog mee. En, maar uh, uiteindelijk zegt de club toch uh, van... we moeten er wat aan doen. Dus er moet wat meer tijd ingestopt worden. En die tijd heb ik gewoon niet. Ja, en was dat dan dus het breekpunt? Nou ja, het is een optelsom. Of was dat, een beetje flauw gezegd... een hele makkelijke manier om van u af te komen? Ja, dat zou kunnen. Maar nou, de, ik heb dat zelf niet zo ervaren... want ik vond het zelf ook lastig. En ik, uh, ik heb, heb het zelf ook wel... Uh, um, uh, Eigenlijk moeite mee gehad dat ik niet meer energie erin zou kunnen stoppen. Ondanks het feit dat er een hele goede technische staf was. Uh, ja, dan moet je toch als eindverantwoordelijke regelmatiger zijn. En dat was niet altijd te combineren. En ja, en dan, ja, ik ga toch altijd de eerste instantie bij mezelf zoeken. Nou, daar, daarin bleek dat ik niet meer kon. Hmm. En dat, dat lukte dus ook niet. Nou, en daar uh, dan hebben ze een andere oplossing gezocht. En was het dus uiteindelijk uw eigen beslissing? Of is dit nou, dan zo'n ja, typisch voorbeeld nee. van. In gezamenlijk overleg. Ja, dat klinkt zo mooi, hè? Maar ja, nou, soms is het zo mooi. Ja, het is ook zo. Het is, zo, het is wel in goed overleg gegaan. Uh, Lara heeft wel geïnitieerd dat ze zeggen: we moeten er wel wat aan doen. En kan je meer doen? En ik, ze wisten dat ik dat ook niet kon. Maar uh, dus uiteindelijk heb ik ook gezegd: van ja, het, het kan ook niet verder zo. Dus dan. Uh, uh, je, je kan wachten tot de winter stopt. Nou, en uh, er was iemand beschikbaar. En. Nou, ja. Dan is het zo opgelost. Ja, Bert Bunning was beschikbaar. Ja. Um, um, je, je kan er ook iemand naast zetten. Zou je nog aan kunnen denken? Die dan de extra uurtjes invult. Ja, die maar die dat, nodig zijn. Nee, maar, dat, dat, nee, maar dat, dat werkt bij mij ook niet zo. Ik heb toch wel het gevoel dat ik een beetje uh, ben een klein beetje een de Dus ik wil ook toch wel dan uh, alles in de hand houden. En dat lukt dan niet altijd. Want we hadden al een, een uitgebreide staf. Nee, dat zou het wat ingewikkelder worden. En dan moet het echt iemand zijn die ik heel goed ken. Nou, en dat, dat is met Bert niet aan de orde. Dus het is geen, geen kwalificatie. Maar het is gewoon veel meer dat ik, uh, dat ik vind... dat uh, dat geen oplossing zou zijn. Nou, nou heeft u wel wat jaartjes ervaring. Dus u weet inderdaad hoe dit werkt in ja. de sport. Uh, wanneer bent u begonnen? Midden jaren zeventig? Uh, ik ben begonnen, ja, in 1973... Zelf ik kon ik niet verder uh, goed genoeg meer meespelen. Ik had een blessure. Ik was leraar lichaamlijke opvoeding. En dat, ging, dat kon niet meer gecombineerd worden. En nou ja, toen ben ik eigenlijk mijn eigen team gaan trainen. En nou, dat ging goed. Ja, dat is inmiddels maar... 40 jaar geleden. Met, ja. met wat pauzes kom je dan op zo'n 35, 36 jaar coachen. Ja, ja. Is dit dan toch nog een heel erg moeilijke beslissing om te nemen? U zult het vaker aan de hand hebben gehad. Nee, nou niet echt veel vaker, gelukkig. Uh, eerder met het, met het eindigen van Meneel zelfstal, ja. dat wel. Dat had veel meer impact, omdat dat ook echt breed uit via uh, media... en allerlei soorten andere uh, instrumenten werd, uh, werd uitgevochten. Ja. ja, dat was in 2004, hè? Uh, drie, in, in, 2003, ja, 2003, voor de spelen ja, precies, van richting 2004, ja. richting de Spelen. Ja. Ja, dat had veel meer impact. Dus dat is de andere keer dat ik het meegemaakt heb. En voor de rest niet. En uh, het is nooit leuk. Want het is niet leuk om iets niet af te kunnen maken. En de, het is ook niet leuk omdat dit elftal... echt wel een beetje mijn elftal was. Want die hebben we dus wel gewoon bij elkaar gehaald. Maar ja, dan na zo'n paar weken... Uh, waar je heel veel met elkaar optrekt, ja, dan wordt het toch een beetje jouw team. Ja. En, en daar moet je dan afscheid van... nemen. dat was voor het team vervelend, maar dat was voor mij ook vervelend. Maar is dit dan niet een heel vreemd moment om te zeggen... dit was, dit was mijn coachschap dan, en ik stop nu als coach... want dan st je stopt dan ergens midden in een proces. Ja, en nou ja, heel onbevredigend lijkt me dat. Ja, dat is onbevredigend. Dat is onbevredigend, omdat er toch iets in je zit. Uh, ik ben nu 62, maar dat zit er, dan, dan voel ik me toch van binnen nog een jonge vent. Die, die dat soort dingen uh, wil presteren... en het met name goed wil afronden. Maar goed, en, uh, dat, dat lukte dus niet. Nee, maar dan uh, kan ik me zo voorstellen... dat dan niet het goede moment is om te zeggen... ik stop er helemaal mee. Ja, nou ja... Dat, weet dat ik. heeft u dan wel weer zelf in de hand. Duidelijk. Ja, eigenlijk helemaal je zelf. Nou, je ik sta nog open voor een nieuwe club. Of, uh... Nee, nou weet je waar ik voor open sta? Voor degene die hier ook in de studio aanwezig is. Mijn zoon Willem. <laughs> die zal ongetwijfeld... Die, die, ik, ik coach zijn voetbalteam nu al. Dus uh, het, het coachen zit er toch in. Maar dat is op een ander niveau. Uh, maar uh, tien jaar geleden... Met de, zeg maar, de, de, de perikelen rondom uh, het bondschootschap had ik echt ook wel het gezien. Want er zijn ook dingen in de, in de sport aan de hand waar ik van zeg: van nou, dat is nou niet helemaal meer zoals ik uh, graag uh, bij zou willen horen en uh, zoals, zoals ik ernaar wat kijk. Dan? Nou ja, ik vind de, de, zeg maar, de enorme uh, verandering in commercie en daardoor in de houding van spelers. Ja, dat haalt wel een. Ik ben een oude romanticus, dat houdt wel een beetje een vleugje... van datgene waar het in feite om gaat, weg. Het is, niet alleen, het is natuurlijk geen profsport, hè, daar zijn de middelen niet voor. Er, er wordt wat vergoed, maar uiteindelijk is dat straks het enige waar het om gaat. En dat, dat stuit mij tegen de borst. Wat verandert er dan in commissie waardoor spelers veranderen? Nou ja, goed, ze, ze, ze niet... Zelf bij een sport die geen profsport is? Ja, ze gaan toch voor geld naar een andere club. Ja. En maar ja, daar hoeft toch op zichzelf niet vervelend te zijn? Nee, maar ik, nee, nee, maar ik kom dan vanuit een school dat je zegt van nou, de, dit is mijn club en daar doe ik van alles mee. En als ik nou stop met, of ik ga verhuizen, dan ga je veranderen. En ik ga niet veranderen omdat ik uh, ergens anders twee kwartjes meer kan verdienen. Want uiteindelijk gaat het daarom. Ja, maar als het nou vier kwartjes zijn of acht kwartjes? Ja, maar zo die, die bedragen, in, in welk voor veelvoud het is, die, uh, die, die grote verschillen zijn er niet. Nee, maar begrijp ik het nou goed dat u... Uh, uh, is dat, zou dat, het is uw eigen wereld niet meer? U vindt dat nee, zelf? Wel, u, zou ze dat, u zou dat zelf niet op die manier willen doen? Of neemt u het de spelers van nu ook in zekere zin kwalijk dat die voor twee kwartjes overstappen naar nee, nee. een andere club? Nee, maar ik en dan schepen achter zich verbranden. Uiteindelijk kunnen de spelers daar ook niet zoveel aan doen. Want het gaat natuurlijk uiteindelijk dat het, het marktmechanisme komt aan de gang. Ja. En, en daardoor, door een wat grotere invloed van sponsoring, vergeleken met toen ik startte, in de uh, midden 70 jaren. Ja, was dat niet aan de orde. Ik geloof dat wij de, met Klein Zwitserland de eerste waren met een, een shirt reclame. Maar dat was, uh, dat was beperkt. Ook wat, wat, wat aandacht betreft. Hè? Dus van, van, van jullie en van de media. Maar ook beperkt wat budget betreft. Ja. En, uh, en de drijfveer was toch... En dat zie je nu ook. Als ik al die jongens om me heen nog steeds zie. Dat, dat stel van toen... Ja, dat, dat is iets wat, wat altijd blijft. En dat heeft een, uh, ja, een meer vormend karakter gehad op, uh, nou, op je relaties. Ja. Eh, op je, hoe je dingen doet. En dat, is, uh, dat mis ik nu wel. We praten er zo over verder. Ja. Het is even na half drie. Dit is Radio 1. Het nieuws met Jeroen Tjepkema.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 De Filipijnse president Aquino heeft gezegd dat hij in de stad Tacloban blijft... totdat de hulpverlening daar soepel verloopt. Veel overlevenden klagen dat ze nauwelijks voedsel krijgen en daardoor honger lijden. Het vervoer naar het binnenland verloopt nog steeds moeizaam. De Britse geheime dienst weet wereldwijd in welke hotels diplomaten logeren. Deze onthulling staat in het Duitse Weekblad der Spiegel. Het blad schrijft dat de informatie afkomstig is van klokkenlaarder Edward Snowden. De Britse geheime dienst heeft in de reserveringssystemen... van de grote hotelketens Spyware geïnstalleerd. En in de plaats Renesse heeft een groep jongeren vannacht gevochten met de politie. Het geweld begon toen een paar jongens ruzie met een meisje maakten over een mobiele telefoon. Vier jongeren zijn aangehouden. Dat waren hoofdpunten. Radio 1 NOS langs de lijn. In Belgrado speelt Servië tegen Tsjechië de finale van de Davis Cup. Marcella Novak Djokovic had straks mogelijkheden om te breken op de service van Berdig. Is dat gelukt? Nee, dat is uh, niet gelukt. Uh, ik vertelde nog, het was 1540. Nou, vanaf dat moment. Vier punten op rij voor Berdi. Sterk serveren, veel power in zijn spel. Dus uh, hij kwam uh, op gelijke hoogte. En uh, inmiddels is het drie gelijk, is er niet uh, heel veel uh, gebeurd. Het is uh, goed tennis, kwalitatief, uh, mooie slagenwisselingen. Prachtige back and passing. Uh, zien we hier ook voorbij komen van Thomas Berdi op het uh, eerste punt in de servicebeurt van Novak Djokovic. Die hier naar het net ging op een slice backend. En zich dan niet helemaal comfortabel voelde. Een beetje achter bleef hangen. En dus werd gepasseerd. Maar over het algemeen heeft Djokovic nog niet heel veel moeite op eigen opslagbeurt gehad. Niet meer dan twee punten verloren. Maar goed, we zitten nu zo halverwege de set. Dus dat is meestal het moment dat het ja, een beetje loskomt. Dat er wat meer gaat gebeuren. Maar ja, we horen al het geluid dat er weer een prachtige voorhand uithalen van Djokovic. Die natuurlijk in bloedvorm is. Laten we dat uh, uh, nog even vertellen. Want 23 wedstrijden op rij ongeslagen. Allemaal sinds hij de finale van de US Open speelde. Toen verloor hij van Nadal. Daarna heeft hij iedere wedstrijd gewonnen. En natuurlijk de prestigieuze pleis uh, in Londen ook. Bij de ATP World Tour Finals. Waarin die uh, Rafael Nadal. De man die hem ook voorbij ging op de ranglijst. Werkelijk in twee sets van de baan sloeg. Dus wat dat betreft uh, een bloedvorm voor Djokovic. Maar ja, of het genoeg is vandaag, dat uh, weten we niet. Want ook al wint hij, dan uh, krijgen we dus nog een uh, beslissende vijfde set. We zullen het af moeten wachten. Voorlopig nog geen uh, uh, ontwikkelingen. Het staat uh, drie gelijk in de eerste set. Djokovic serveert en vijftien gelijk. Dit uur de gast in de studio Joost Bellaert... die gestopt is als hockeycoach anderhalve week geleden... van uh, de heren van Lade. U bent uh, vorig weekend wel gewoon wezen kijken, hè? Ja. Hoe was dat? Leuk. Ja, leuk. Nou ja, zover. Uh, uh, uh, uh, ah, wilde ik, uh, de, woensdag heb ik afscheid genomen van de jongens. Dus ik, uh, ik had ook een beetje het thema van het afscheid. Het was ook wel dat Het is een coach weg, maar er is een fan bij. En uh, ja, dan kan je natuurlijk niet de eerste beste thuiswedstrijd ontbreken. Dus ik, uh, ik, ben, ik ben daar naartoe gegaan. en uh, Mijn oude aanvoerder van het Klein Zwitserland elftal was uh, Thies Kruijzen. Zijn zoon speelt in dit elftal van Laren. Die heb ik daar naartoe kunnen halen. Dus we hebben samen aan de kant... Uh, gekeken naar de wedstrijd vorige week. En uh, haalt u wel tijd naar die wedstrijd te kijken? Of komt er dan elke twee minuten iemand uh, om uh, verhaal te halen... of iets te willen vertellen? Ja, er, komt, er komen er veel langs. Maar ja, er, er, er, soms zet ik een petje op en dan zie je het niet meer. Dus dan wordt het makkelijker. En wat zijn dan zoal de reacties? Jammer. Ja, jammer. Ja. Kijk... Ik ben, twee jaar, anderhalf jaar geleden heb ik het gedaan... Uh, terwijl ik daar helemaal uh, geen planning in had. Dus ik, uh, en ik heb het gedaan omdat Laren mij verzocht. Ze hadden een kon konden geen nieuwe coach vinden. En dan dreigen spelers weg te lopen ook... omdat er dan geen duidelijkheid is wat het jaar erop kwam. Dus toen ben ik eigenlijk midden in de zomer... heb ik gezegd van, nou, dat wil ik wel doen voor een jaar. Dus ik heb, uh, ja... Uh, nogal wat tijd beschikbaar gesteld ook. En, uh, en deze zomer... Uh, hadden we weer van, ja, wil ik nou wel door? Ik, ik, ik heb een, een behoorlijk drukke baan. Hè, dus ik, uh, ik werk ook voor de hockeybond. Dat doe ik het een en ander voor. En uh, als zelfstandige. Dus het was wel wat moeilijk te combineren. Maar toch, nou ja, dan doe ik nog een jaar erbij. En dan is het dan toch uh, jammer als je dat... Uh, en dat, dat vindt men ook jammer. En ze, en ze zeggen, ja, ik bedoel... Het gaat niet altijd onopgemerkt als ik er sta. Dus ik maak nogal wat herrie. Dus het is, het is ook wel opvallend. Dan, uh, <laughs> het wordt wat rustiger, ja. Ja. Ja, dan zijn ze... Ja. U, u zit nu hier. Of gaat u straks ook nog weer kijken? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Straks niet. Nee, dat niet. Maar uh, nee, ik, ik stond nu in ieder geval aan de andere kant van het hek. Dus ik kon wat, uh, ja. wat ruimer en harder over de scheidsrechters oordelen. Ja, ja. Uh, u, u vertelt het een beetje, die laatste klussen als, uh, uh, als coach. In dit geval dus van Laren. Alsof dat een soort bonus was. Is het zo dat u eigenlijk jaren geleden al afscheid heeft genomen van, van ja. dat vak coach zijn? Nou, ja, nou ja, dat, kijk, dat is wel zo. Dat is, dat, uh, dat is goed omschreven. Een bonus omdat ik er geen rekening mee hield. Een bonus om ook weer uh, met, uh, met jonge mensen bezig te zijn. Want dat is wel ontzettend leuk. Dat is, dat is eigenlijk ook wat ik het meeste mis. En dat is ook wat me, me jong houdt. Uh, en aan de andere kant uh, uh, geeft het wel verplichting. Want er is wel, die sport is wel geëvalueerd. Er is van alles gebeurd natuurlijk. En je kan niet zomaar zeggen... nou, zo deden we het twintig jaar geleden... Dus Stil maar, en zo gaan we dat dan doen. Dus. Dan was het moeilijk om er weer in te stappen op die manier? Nee, dat niet. Want uh, ik had een, een hele een bijzonder goede staf. Een jongen waar ik. Uh, Hans Treder, waar ik jaren met Niel Elftal... en vroeger bij Kleins Zwitserland mee werkte. Een geweldig goede trainer die het uh, als professional doet. En. Uh, dus daar heb ik een ongelooflijke steun aan gehad ook. En. en nou ja, daar. Uh, maar het was voor mezelf wel even weer aanpassen. Maar ja, het, het belangrijke natuurlijk in teambuilding en teamvorming. Uh, daar kon ik makkelijk teruggrijpen op wat oude trucs of oude methodes, zou ik maar zeggen. Nee. Wat die in feite misschien wel verouderd zijn, maar voor een aantal van hen weer helemaal nieuw, omdat het een heel andere manier is dan ja. van naar dingen kijken. En de mechanismen van met mensen omgaan, die zijn hetzelfde gebleven? Zijn hetzelfde. Of zijn zelfs die veranderd? Nee, nou, dat zou wel veranderd kunnen zijn, maar ik ga nog steeds van dezelfde principes uit. Dus dat, dat, ik, ik blijf er wel dicht bij mezelf. Ja, waar bent u nou van geschrokken dan bij dat weer instappen in die hokkenwereld? Behalve dan wat u straks al even nou. voor de nieuws noemde, die commercie. Maar zijn nou ja, er andere je... dingen veranderd die u niet begrijpt? Ja, nou ja, als je, als je nu ziet, bijvoorbeeld, is er een afschuwelijk incident geweest vorige week. Ja. Hè, met, uh, met, uh, met twee spelers waarvan de ene toch echt behoorlijk vervelend gewond is geraakt. Ja. En, en de andere hem sloeg. En de andere hem sloeg. express Dat is lastig. Dat ja. is lastig. Zeven tanden. Het is, ze zitten bij elkaar in de Nederlandse ploeg. Het is de zoon van de bondscoach. Het is. Uh, uh, uh, de, de, de geleerden zijn het er niet over eens of het nou opzettelijk is of niet. Het was Wat vond u? Niet opzettelijk, Zoals nee. ik ernaar keek. Ik heb het alleen bij de, de sportuitzending s'avonds gezien op televisie. Niet opzettelijk, wel verwijtbaar? Ja, want het was onbesuisd denk ik. Ja. Maar dat is dus uh, een verwijt. Maar is dat dan een rode kaart? Of is dat dan ongelooflijk dom en een, een hele nare bijkomstigheid? Want, want Van As, die was ook nog laag bij de grond. Dus bij elke uithaal met je stick uh, raak je dan zijn gezicht... in plaats van zijn been of zijn scheen of wat er dan ook. Ja. Dus ik praat er niet goed, maar ik vind het verwijt. En met name nu dat Rotterdam zegt van ja, we gaan nu inkomstenderving vragen aan de verga. Omdat hij eigenlijk een speler van ons, die wij op de beloonlijst hebben staan. die kan niet meer spelen. Dus ja. dat moet er maar. Ja, dat vind ik dus gewoon veel te ver gaan. Ja. En nou. dat, dat, dat, dat komt niet meer in de buurt van, uh, van uh, waar je die sport om, uh, om doet. Laten we even schakelen naar Tim Steens, onze hockeyverslaggever vandaag. Die zit bij Amsterdam tegen Kampong. Tim, want juist dat waar wij het nu over hebben, daar is nieuws over? Nou, niet echt nieuws, uh, Henry. Maar het is wel zo dat uh, Erik Gerrits, de bestuurslid, tophockey van Amsterdam... die heeft net even uh, de NOS te woord gestaan. En het is zo dat Rotterdam niet officieel een schadeclaim heeft ingediend. Hij heeft het alleen maar uit de media vernomen dat ze uh, overwegen om dat te gaan doen. Want hij wacht even die uitspraak van de tug die is dinsdag, die wacht hij dan af. En, uh, maar zij hebben dus bij voorhand uh, hebben zij uh, Valentin Verga voor drie wedstrijden zeg maar, uh, geschorst om ook een beetje een soort signaal af te geven. Maar uh, het is niet zo dat, uh, dat zij al een schadeclaim hebben ontvangen van uh, Rotterdam. Dus dat, uh, dat uh, loopt nog even. Stelt u dat enigszins gerust? Dat nou ja, geen officiële. Ja, nou, het is natuurlijk. De Tam is dan weer sneller. Uh, ik, ik, het Stelt me gerust. Dat is ook wel fijn, natuurlijk. Aan de andere kant, als Amsterdam hem voor drie wedstrijden schorst, zelf als club. Dat vind ik ook wel een statement. Hè? Dat is ook wel ja. iets dat je wellicht een wat schuld bekent. Van ja. de, hè? Dus dat de, de, de club. Het is gebruikelijk dat de club dat doet, maar drie is behoorlijk. En, uh, maar uiteindelijk de Is het wel die echt een gaat. statement? Want hij wordt waarschijnlijk ook gewoon geschorst, toch? Ja, dus zal. ja dat zal. Dat overlapt elkaar. Ja, nou ja, kijk, er zijn nu nog drie wedstrijden te gaan... tot aan de winterstop. Ik bedoel, zo'n schorsing gaat natuurlijk door de winterstop heen. Maar, nou ja, het, uh, het, het blijft een, uh, een, uh, een afschuwelijke gebeurtenis... Maar eh, ik neem dus iets van mijn woorden terug. Als daar dus niet een, een vergoeding voor is... dan wordt het op een binnen de normale manier wordt het behandeld. En ja. dat, dat zou ik zeer toe, toejuichen. Ik wil dat besluit nog even terug naar uzelf. Naar uw eigen rijke carrière die dus... 40 jaar geleden, ik zat even te rekenen, 1973, ja, 40 jaar geleden begon. Ja. Uh, u werd kampioen geworden met uh, Klein-Zwitserland. U heeft Europa-Cups gewonnen met Klein-Zwitserland. U bent bondscoach geweest. U heeft in andere landen gewerkt, in Italië en in Frankrijk. Wat was het hoogtepunt? Het ene hoogtepunt waarvan u nu zegt: daar heb ik het voor gedaan. Ja, dat is zo lastig. <laughs> uh, Nooit hey, over nagedacht? Jawel, nou ja... Het, het, of zijn het, het er meerdere die ja, bij zijn elkaar de, het in het zijn buurt de meerdere. komen? Kijk, dat je met zo'n clubteam zo overheersend bent in een aantal jaren. En ik was meer een ondersteuner dan dat ik daar verantwoordelijk voor was. Want ik was even oud als ze. Dus al die jaren kampioen, dat, dat, dat had te maken met een geweldig team. Wat bij elkaar viel. En dat is weinig verdiensten voor mij. Maar het is wel geweldig om dat mee te maken. Maar het, eigenlijk... een dat is een hoogtepunt. Maar eigenlijk het absolute hoogtepunt is de, de wereldkampioenschap. Uh, waar ik de rechterhand was van Hans Maar Die was coach en ik was teammanager, assistent. Dat was nu in die tijd de enige manier om met meerdere stafmensen af te reizen. En toen we in, uh, in het hol van de, de hols van de leeuw... Uh, dat we daar uh, uh, Pakistan versloegen in, uh, in, in uh, 1990. Ja, dat, dat vond ik... Uh, dat kent zijn weergaan niet. Dat is vooral in zo'n land waar hockey zo belangrijk is... met 60.000 mensen, wat wij eigenlijk... Ja, ik maak het wel eens mee als ik naar de Arena of naar, vroeger naar de Kuip ging. Maar dit is, uh, dat was fenomenaal. Ja, het is opmerkelijk dat u iets noemt... waarbij u niet de absolute hoofdverantwoordelijke was. Ja, maar het gaat niet om mij, hè. Ik bedoel, nee. Het gaat eigenlijk nooit om de coach, vind ik. Ik vind de, de mannetjesmakerij die daarbij hoort... Dat, zal, dat zullen de meeste coaches ook niet uh, in dank afnemen. Ik bedoel, het gaat uiteindelijk om... ben je in staat om een elftal zodanig te begeleiden... dat ze het maximale eruit halen. Nou, uh, maar kon dat als geen ander. Hij had mij daarbij nodig... Dat, dat, dat, zo hebben we dat ook, want we hadden het prima verdeeld en we waren ook aanvullend daarin. Ja. Nou, dan was dat geweldig. En daar, daar bedoel, uh, uh, het was alleen al een ervaring om het mee te maken. Het gaat u goed. Ik hoef niet te vragen wat u gaat doen in de toekomst, want ik weet het al, het zit naast u. Hè? Ja, Willem die krijgt het nog zwaar, denk ja. ik. Je ja. zoon. <laughs> Dank u. Ja. U bent toch niet zo'n te fanatieke vader? Waarbij de zoon dan af en toe zegt, pap, hou je mond, hè? En, nee, ik denk dat hij het zal zeggen, maar uh, nee. ik En veel pap daar dan naar? <laughs> ja, want ik zie te veel voorbeelden dat ik denk van... oh nee, alsjeblieft niet, laat ik niet zo zijn. Oké, okay. dank u wel. Straks uh, nog meer hockey, u hoorde al Tim Steens... bij Amsterdam tegen Kampong. En er is ook volleybal, pilpush tegen Setup 65. Maarten Tip, dat zijn twee clubs die we niet elke week tegenkomen... in Langs de Lijn. Nee, dat, uh, dat kun je rustig zeggen. Dat zijn twee clubs die heel nieuw klinken misschien voor heel veel mensen. Maar als je ver teruggaat in de geschiedenis, dan kwam je daar Setup 65. Club uit Hootmars hem al wel eens tegen. Begin jaren 80 met de zusjes Brunnekhuis onder meer. En Peelpoes is toch een ploeg die uh, de laatste paar jaar alweer actief is op het allerhoogste niveau. De coach staat hier naast Johan Leenders. Uh, ik zeg paar jaar. Hoeveel jaar precies nu achter elkaar? Dit is het vijfde uh, seizoen. Dus ja, jullie horen er eigenlijk al een beetje weer voor vastbij terwijl wij jullie nog een beetje als nieuw komen zien. Ja, goed, kijk, wij hebben geen historie, dat heeft ze up, uh, wel, want ze zaten er twintig jaar geleden, of ik weet niet precies hoe lang, want natuurlijk al bij. En wij hebben geen historie in de Eredivisie, maar inmiddels is het toch alweer vijf jaar. En dan kom ik hier en um, ik kom in een dorp, dat heet Meijl. Ik ken het van een heel groot grasvolleybaltoernooi, ook door jullie georganiseerd. Ja. Uh, en is dat ook het dorpse gevoel, zoals het op mij ook een beetje overkomt? Ja, dat is hier wel. Uh, de, inmiddels is het natuurlijk wel zo dat ook speelschrijven komen uit de hele regio. Maar uh, uh, we hebben het in ieder geval wel voor elkaar gekregen om die dorpssfeer sfeer er, erin te houden. En uh, ik denk dat dat ons alleen maar goed doet. Ja, hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Nou, in ieder geval door, uh, door te zorgen dat het eerste team uh, midden in de vereniging blijft staan. En daardoor eigenlijk ook midden in, in, in het dorp, zeg maar. Door, door uh, uh, ja, het niet los te zien als een project van de club. Dus geen uh, aparte stichting die los van de club staat? Nee, dat ook niet. Maar uh, uh, Dus niet alleen organisatorisch uh, in de club, maar ook uh, kijk, uh, speelsites, slash, die trainen uh, jeugdteams en dat soort dingen. Ze zijn ook bij andere dingen betrokken, dus uh, uh, ja, je krijgt wel een samenhorigheid. En is dit nu, een, uh, als je jullie team van nu bekijkt, een team echt hier van de regio of heb je toch ook even moeten shoppen om op niveau te komen? Nou, uh, nee, ik zie het niet zo als shop. Omdat de meeste spelers, je hebt toch al een historie hier, die komen eigenlijk op een vrij jonge leeftijd uh, via onze volleybalschool, die we dan zelf ook weer uh, uh, hebben, komen die hier binnen, waarna ze eigenlijk via het tweede of derde team eigenlijk zich op kunnen werken naar het eerste. En dat geldt wel voor het grootste deel van de spelers. Ja, want de concurrent zit hier vlakbij, weert. Ja. Is dat een grote concurrent? Z zitten jullie allemaal in hetzelfde vijvertje te vissen? Ja, eigenlijk wel hè. Kijk, qua speels natuurlijk wel. Want het is. Uh, uh, uh, we hebben nu drie speelsers die vorig jaar bij Beert gespeeld hebben. Maar die kwamen ook van tevoren weer van hier vandaan. Dus uh, ja, zo gaat er al af en toe iets op en neer. Ja. Dus jullie zijn niet echt vrienden van elkaar dan? Nou, ik kan goed met de opzicht hoor. De coaches daar en ook de mensen die daaruit komen. Maar uh, uh, we zijn toch ook vooral concurrenten, dat is waar. Op dit moment uh, in de middenmoot van de Eredivisie. Wat is dan het doel van jullie voor dit seizoen? Is dat, uh, sta je daar nu eigenlijk al rond die regio of, of kijk je toch verder naar boven? Nou, we willen wel naar boven kijken, maar het is niet geheel om, om een top 2 positie te, te ambiëren. Dat, uh, ik denk dat ik daarmee te veel druk op het team zou zetten. Maar net eronder zitten een aantal teams, die rijken met elkaar. Dus uh, ja, we willen kampioen worden van de resten. Of de play-offs halen dat je zeg maar, bij de laatste vier in ieder geval zit? Nou, dat in ieder geval. Kijk, de, de, de play-offs betekent nu bij de eerste zes eindigen. Uh, ja, als je bij de eerste drie eindigt, dan heb je dan een, een pool waarin je voorwer hebt qua scheiden En ook de punten die je meekrijgt uit de normale competitie. Uh, dus die eerste zes willen zo en zo bereiken. Hè? En daarin is hoog mogelijk natuurlijk. En daarin is uh, Setup65 vandaag een grote concurrent. Dus vandaag moet er gewonnen worden. Ja, moet er gewonnen worden. Dat is zo'n resultaatdoeletje. Dat is altijd gevaarlijk, maar uh, ja, het is wel zeer welkom als we nou winnen. Want dan, dan kunnen we een gaatje slaan. En ja, dat proberen we met goed spel voor elkaar te krijgen. Gaan we zo meteen zien. Peelpoes tegen Setup 65. De wedstrijd begint om half vier. En al bezig sinds even na tweeën is de Davis Cup finale wedstrijd vier. Een belangrijke vooral voor Servië. Want die wedstrijd moet gewonnen worden om nog een beslissende vijfde wedstrijd eruit te slepen. Marcella. Ja, het staat vier gelijk in de eerste set. Maar uh, wat een kansen heeft Novak Djokovic toch gehad. Um, in de afgelopen game stond hij 0-40 op de service game van Berdy. Het werd 40 gelijk. Kreeg daarna nog een breek Het vierde uit die game. Hele lange rally. 26 slagen. Prachtig tennis. Hoog niveau. En uh, ja, Djokovic maakt dan uiteindelijk de forced error zoals we het noemen. Hij smeet zijn racket uh, keihard op de grond. Want ondertussen heeft hij zes kansen gehad om Berdy te breken. Vier dus in de laatste game. Twee eerder in de vierde game van deze set. Maar het staat gewoon gelijk. En Berdy houdt stand. Uh, krijgt zelf heel weinig kansen op de service game van uh, Djokovic. Die hier weer een prachtige smash slaat. Hij uh, speelt goed, maar hij benut zijn kansen tot nu toe niet, dus um, ik ben benieuwd hoe dit dan gaat aflopen, want als het in het uh, hoofdje gaat zitten, ja, en Berdy krijgt dan net dat ene kansje, ja, dan wil het wel eens ineens... Omkeren en dat de Tsjech dan met de set van doorgaat. Maar goed, voorlopig is het nog 4 gelijk. Djokovic serveert 30-0, dus zijn service games verlopen voorspoedig. Hij heeft het iets betere van het spel, hij is iets vaster. Maar het is Berdic die heel hard vecht en voorlopig goed stand houdt. Uitgebreid volleybal in Langs de Lijn en muziek van Queen, dat kunnen we een Maarten Tips special noemen. Want Maarten, jij bent een ongelofelijke fan van volleybal, toch? Ja, inderdaad. Ja, ja. Ik zat ook even lekker mee te zingen met die muziek van net. Ja. Dus uh, dat kwam ook wel weer goed uit. Ja. Um, inmiddels loopt die hal hier inderdaad aardig vol bij Peelpush. En uh, toen wij hier al uh, ruim op tijd aankwamen, kwamen ook de busjes vanuit Oortmarsum aan. En dat zijn de busjes van Setup 65. De coach Brahim Abchir staat op dit moment uh, ook naast me. Um, ja, het geheim van Setup 65. Jullie zijn dan op dit moment nieuw komen. Maar uh, ik weet dat jaren geleden is er ook al een hele geschiedenis op het hoogste niveau. Wat is het geheim van jullie club op dit moment? Ja, het geheim van zo'n club is dat uh, wij, wij investeren in onze jeugd. En uh, iedereen is betrokken. Uh, uh, uh, ouders, uh, trainers, bestuur. Uh, heel het dorp is betrokken bij de volleybal van Setup. En dat is onze kracht. Ja, dat is een beetje vergelijkbaar met wat hier bij Peelpoes dus gebeurt. Ja, Jullie zijn een echte een, een dorpsploeg met ja. uh, geworteld in de samenleving, om het zo maar even te zeggen. Ja, dat klopt. Uh, ik heb, uh, ik heb uh, een paar jaar geleden, toen was ik in de topdivisie, we hebben ook tegen uh, Peelpoes weer gespeeld. En ik heb met trainen een oude manager die is, is overleden. We hebben er gesproken en ze zelf visie aan ons. en uh, Dat is hun kracht ook, dat is, uh, dat is hun dorp en hun betrokkenheid van die mensen hier. En nou is hun doel in deze competitie het bereiken van de eerste zes. Dus de play-offs om het kampioenschap uiteindelijk. Ja. Uh, ik zie oh, ja knikken. Is dat jullie doel ook? Ja, dat is ons doel ook. Ja, maar is dus. dat reëel? Uh, is, ja, het is, is reëel. Als ik kijk nu naar, naar wat is gebeurd de laatste tijd... en kijk naar het samenstellen van andere teams... ja, dan wil zeggen dat die mogelijkheid is nog groot... dat we kunnen ook naar de play-off gaan. En als je dan naar jullie team kijkt... ze dus staan op dit moment uh, op te warmen. Eén uh, ding valt wel op, de naam Oude Lutthekhuis komt er drie keer in voor... Uh, ze kwamen ooit van jullie club. Die, de tweeling uh, uh, is even weg geweest naar uh, Almelo. Daarna weer teruggekeerd. Uh, zijn dat allemaal dorpsmensen? Ja, ze zijn ook. Ze hebben, uh, ja, ik ken ik, hun toen, was ze in 14 jaar. Ze ons, uh, bij ons jeugd. en uh, ze, ze hebben veel talent. En ze hebben ook opgegroeid op hun niveau En daarna ze moeten weg. Maar die gevoel van het dorp en het gevoel van van stup, ze, ze, ze, ze blijven bij hun. Daarom ze zijn ze bij ons teruggekomen. En nu, nu hebben jullie op dit moment succes, ook door een aantal speelsers die terugkwamen. Maar is het kwijtraken van speelsers die een beetje talentvol zijn, niet meteen het grote manco voor een club als bijvoorbeeld Setup 65 Ja, eigenlijk. Wij hebben wel een spelsers geweest voor het talentteam. Maar wij hebben veel jeugd achter de hand. Die we kunnen altijd vervangen zijn. En, uh, wij willen niet alleen oud gaan, maar wij hebben Judgit Kempels, ons libero Marlin van Benten, even Els Kempels. Wij hebben een goede jeugd met veel potentie. En dat, uh, dat is onze kracht. En uh, als Peerpoest dan de grote concurrentie is uh, voor de plek bij de eerste zes, dan moeten we dus vandaag gewonnen hebben. Dus jullie zijn met enige druk deze kant op gekomen in elkaar. Ja, <laughs> dat is een mooie vraag. Kijk, uh, wij hebben één filosofie. Wij gaan voor de wedstrijd maximum maximaal ponten halen, alles ons best doen en niet opgeven tot de laatste ponten. Dat lijkt me een hele mooie filosofie. We moeten afronden, omdat het nieuws er natuurlijk ook aankomt zometeen. En de ballen ons inmiddels om de oren vliegen. Dat was de coach van Setup65. En ik zei het al, om half vier begint hier de wedstrijd. Ja, het kan een mooi duel worden tussen twee bijna gelijkwaardige ploeg. Vlak voor het nieuws nog even tennissen. Berdig Djokovic, Marcella. Ja, heel kort, want het is setpoint voor Djokovic. 5-4 leidt de serveer. Uh, Berdy serveert. We weten dat hij al veel breakpoints heeft weggewerkt. Lukt het nu ook als het setpoint is Voorhand hen? Berdy komt naar het net. Gaat hij het afmaken? Die bal gaat uit van Novak Djokovic. Het eerste setpoint wordt dus niet benut door Novak Djokovic. Zijn zevende breakpoint in totaal. Gaat het nog een keertje lukken? Vraag je af. Het blijft dus voorlopig nog even 5-4 voor Djokovic. 40 gelijk op de service van Berdy. Na drieën zijn we terug met meer tennis. Dus ook met volleybal en met hockey. Hockey uit de mannenhoofdklasse Amsterdam Kampong. Tot zo. Okay. Kijk, de VVD heeft